Hele goede dag, welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl en de zender waar u nu naar luistert. We gaan luisteren naar een documentaire over de meidagen 40-45. Laten we ze nooit, nooit vergeten.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 hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Het einde van de strijd komt met het verschrikkelijke bombardement van Rotterdam. Als de doden zijn geborgen en het vuur is gedoofd, blijft een ontredderde stad achter. Het gemeentebestuur van Rotterdam maakt bekend dat deze gemeente voor maandag 20 mei aanstaande... behoefte heeft aan broden, boter en kaas. De nood is groot en er is behoefte aan van alles. Rotterdam vraagt hulp aan andere gemeenten. Hier volgen een aantal belangrijke mededelingen... door het Algemeen Nederlands Persbureau. De burgemeester van Rotterdam verzoekt dringend... ...toezending van matrassen, dekens en kleding aan het Centraal Depot voor Dekking en Kleding, Erasmiaans Gymnasium, Weg 25, Rotterdam-West. Gemeentebesturen die helpen kunnen worden verzocht met spoed een regeling van inzameling en verzending te treffen. on the continent knew his voice you wear no uniforms and your weapons are different from ours but they're not less deadly the fact that you wear no uniforms is your strength the nazi official and the german soldier don't know you but they fear you Die Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. Het is september 1940 en de fields en gardens of Kent are bathed in golden sunshine. Maar up there, with the blue autumn sky as their arena. Hurricanes and spitfires of the RAF gave battle to Goering's vaunted Luftwaffe. Through weeks which held the breathless attention of the whole world, the immortal few fought the Battle of Britain from dawn to dusk. They saved Britain from invasion when she was weak, and by saving her, they saved humanity. But now, under cover of the long winter nights, a new ordeal began. An ordeal by fire, by bomb. Als lived in Britain then, leefde, dan zal je deze Out of the heavens, hell came to London. Het is Robert Keek oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Petsbureau te Londen. Deze uitzending is opgenomen in het hoofdkwartier van een der verzetsgroepen in Eindhoven, dat gisteravond laat door de carrière is bevrijd. Er is om Eindhoven hard gevochten. Het was een vreugde te zien dat de burgerbevolking nauwelijks schade en zo goed als geen verliezen heeft geleden in deze strijd ten noorden, ten westen en ten zuiden van Eindhoven. Hier in de stad zijn op het ogenblik de Tommies. Ook in de stad zijn de Amerikanen, Amerikaanse troepen van het luchtleger die enkele dagen geleden in Nederland zijn geland. Eindhoven is op het ogenblik een vast punt in geallieerde hand. Hier is herrijzend Nederland, de zender op vrije vaderlandse grond. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Vandaag nationale herdenkingsdag van onze gevallen militairen en burgers... ...in de achter ons liggende oorlogsjaren. Het zal voor ons allen, Nederlanders, niet moeilijk zijn om dan in gedachten terug te gaan naar de meidagen van 1940. Eén woord, één naam is er, die daarbij altijd weer in de herinnering zal worden teruggeroepen en die steeds bij ons allen zal blijven voortleven. Grebbeberg. Grebbeberg, een begrip dat uitgegroeid is tot een symbool. Symbool van het militaire verzet tegen de Duitse overweldiger. Dat terug doet denken aan de geweldige strijd... ...die de Nederlandse militair daar geleverd heeft. Het was de inleiding van een gevecht dat vijf lange jaren zou duren... ...en waaraan uiteindelijk militair zowel als burger... ...ieder op zijn eigen wijze zijn bijdrage zou moeten leveren. Vijf jaren. Jaren van geweld en onderdrukking. Tijden van honger en ellende. Het uiterste werd van ons allen gevergd. Helaas... Velen hebben het einde van deze heroïsche strijd niet mogen beleven. En het zijn deze gevallenen naar wie onze gedachten vandaag uitgaan. Overal in de landen worden zij op dit ogenblik herdacht. Het kerkhof op de Glebbeberg, waar wij vandaag een bezoek brachten, dient als laatste rustplaats voor de militairen die hun leven in de omgeving van dit veelomstreden punt geofferd hebben. Op dit kerkhof vond vandaag een officiële herdenkingsplechtigheid plaats, waarbij onder meer de minister van oorlog en vele hoge militaire autoriteiten als mede de nabestaanden van de gevallen militairen aanwezig waren. Hare majesteit de koningin werd hierbij vertegenwoordigd door een speciale deputatie. De oud opperbevelhebber van land- en zeemacht in de meidagen 1940, zijn excellentie generaal Winkelman, sprak een kort woord tot de aanwezigen. ...waarin hij onder meer wees op de ereplaats die de gevallenen in ons aller hart innemen. Het is daarom voor ons niet alleen een ereplicht... ...maar het is in uit de grond van ons hart opvallende behoefte... ...om van onze dankbaarheid te getuigen tegenover hen die toen voor het vaderland hebben valgestaan... En in het bijzonder willen wij een eer u brengen aan hen die daarbij het hoogste offer hebben gebracht dat de mens kan geven. mogen dan ook binnen een korte tijd hier op deze plaats het monumentale gedenkteken te verrijzen als tolk. Van de gevoelens van het Nederlandse volk tegenover de gesneuvelde krijgsmakkers. Laten wij daarom ieder voor zich in zichzelf de plechtige belofte afleggen dat wij eendrachtig zullen samenwerken om het vaderland. Waar zij voor gevallen zijn, uit zijn inzinking op te richten en weer tot bloei te brengen. Nadat een kranslegging had plaatsgevonden door een deputatie namens Hare Majesteit de Koningin en door de minister van Oorlog, reikte generaal Winkelman tot slot van deze plechtigheid met een persoonlijk woord een aantal postuum verleende onderscheidingen uit aan de nabestaanden van enkele gevallen militairen en burgers. mogen Nederland zijn gevallen helden nooit, nooit vergeten. This is London, London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio, Mediterranean. And this is John Snag speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force have just issued a communique and in a few seconds I will read it to you. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. This ends the reading of communique number 1 from Supreme Headquarters Allied Expedition Report. Aan de operatie nemen in totaal bijna 200 oorlogsbodems en 5000 landingsvaartuigen deel. Ze draagt de codenaam Overlord en is uiteraard met de uiterste geheimhouding omgeven. De gecombineerde luchtmachten maken gebruik van bijna 9000 vliegmachines en 5000 zweefvliegtuigen. Al voor middernacht is de Royal Air Force begonnen met hevige inleidende luchtbombardementen. Bij het aanbreken van de dag wordt deze taak overgenomen door de Amerikanen. Maar ook Nederlanders zijn ooggetuigen ook getuigen van het bombardement op de Franse kust. Um, ik kan u wel zeggen dat het massabombardement dat de Royal Air Force een half uur voor H-hour daar uitvoerde, um, dusdanig grote bloemkolen op de kust veroorzaakte dat ik bij mezelf dacht: Nou, hier leeft geen mof meer. Voeg daaraan toe dat kort voor het bombardement zelf begon en vlak voor de eerste landing wave de wal inging, de Rocket Landing Craft in frontlinie. ...naar de kust stroom, de loodrecht op de kust... ...en op van tevoren bepaalde afstanden... hun rocketlading gedurende enige minuten... ...op het land uitspogen. Dit veroorzaakte nog meer bloemkolen. En inderdaad moet ik bekennen... ...dat deze drie stuks 15 centimeter batterij... ons helemaal niet lastig heeft gemaakt. Toch duurt de strijd in Normandië... ...veel langer dan in de plannen is voorzien. Maar op 17 augustus... ...zitten de Duitsers praktisch opgesloten... ...in de zogenaamde zak van Falaise, ...als de Amerikanen onder petten... Argentan aan de Orne zijn genaderd. De Nederlandse oorlogscorrespondent Robert Kiek vanuit deze gevechtszone. Dit is de eerste uitzending van de frontlijn in Normandië. Minder dan een kilometer afstand van de Nederlandse troepen, die in de afgelopen week hun vuurdoop hebben ontvangen, zitten de Duitsers nog. Precies waar ik op het ogenblik ben, kan ik u om begrijpelijke reden niet vertellen. Wel dat we een heel eind zijn opgeschoven aan de oostelijke oever van de Orne en verder. ...dat de Nederlandse brigade in deze sector machtig goed werk heeft gedaan. Onze microfoon staat op het ogenblik bij het hoofdkwartier van een van onze gevechtsafdelingen. Het is een vooruitgeschoven hoofdkwartier dat we pas zeer korte tijd in ons bezit hebben... ...en waar op het ogenblik eh, mensen nog bezig zijn, u kunt het zelfs nu horen... ...verschillende kamers te, zo te zoeken tegen booby traps. Voor alle veiligheid wordt er dan of een handgranaat ingegooid... of er wordt een burst van een Tommy Gun ingeschoten om zeker te zijn dat er geen gevaarlijke vallen zijn. Ik maak tot het ieder de is reine maat. Tussen de twee ben ik verworren. Het is de bolen en de kaas. In het landje van de regen, van de vocht en de ruimheid. Waar altijd de hemel zegen, stromend neerstau op het publiek. De vocht. Van een tromp en van Pietijn. Simon de Wit en van de Kruijter. Ik zal trots niet op je zijn. O Nederland, we min op aarde. Om je vreemd die damernacht. nacht wow, daar een koud onze waarde. Wat een lekkere borst. Elke keer blijven nog rondjes vroeg en laat. Al ons leger niet marcheeren, als een troep langs de straat, het doet je leed en het geneertje, die in het bias op de dichtst is, wil voor Blakken als groot in de bielgroep. O Nederland, ga je verrijken. En steun de zo hier en daar. Ze gaan veel hier plaatjes kijken. In het donker naar het altaar. O Nederland, ter lang. Trots die en die rieven. Na de bevrijding waren er zwarte handelaars die zeiden... dat ze goede vaderlanders in het ondergrondse verzet waren geweest. Alles waar zij zich rijk aan hadden gezwarthandeld, handeld... was in anders immers in handen van de Duisters gevallen. Ja, kul natuurlijk. Zelfs het cabaret van Paulus de Ruiter... op de foute Hilversumse radio scholt op de sluikhandel. Hoor maar, hier is zo'n liedje. Met in de tekst dan... Wilt u nog vlees? U spreekt met sluip de slachter. Het is niet duur. Het kost maar een keer of zeven de gewone prijs. Bleef maakt want het is fiel. onder ons, dan komt geen mens Natuurlijk kan het geen dan politiek zien. die uur, een keer voor de vrijheid die je ik melde u maar even. Hou het niet voor u, kind, fiel. Het is natuurlijk niet gebeurd, er is een en daarom leef het wat verkleurd, maar er is niets meer dan. Houd ik melk de maar even, want het is ja tien voor Weet jij wanneer de oorlog afgelopen is? Zodra de broek van Kubbels Keuring past. Oude taaien, laat je broek maar waaien, want er zit geen elastiek meer in. Oude taaien, laat je broek maar waaien, want er zit geen elastiek meer in. Ja, oude taaien, oftewel een neutje, oftewel een hassebassie. De drank was ook schaars in die tijd. En wat dat allemaal voor rare gevolgen op de meest onverwachte terreinen kon hebben, u zal ervan staan te kijken. Eddie Christiani. Ik had een paar vrienden, dat waren bloembollenkwekers in, uh, in uh, Hillegom, die kant uit. En een van die kwekers die had uh, ergens een oude boerderij... precies op het spergebied in Noordwijkerhout. Het lag dus in de duinen. En in die boerderij, daar was een massa drank Veel bokma, mag ik zeggen. En er was ook veel grammofoonplaten oude grammofoonplaten van Gene Autry... en veel cowboymuziek van The Sons of the Pioneers en zo. En op een van die avonden werd er dus lang en breed uh, werd er gesproken over de Engelse uitdrukking Old Fellow. En we probeerden daar dus een, een vertaling van te maken... in de vorm van uh, nou ja, het, een paar, uh, uh, ik mag wel zeggen, niet zulke schone uitdrukkingen... waaronder ook nog het oude zak in voorkwam. We vonden het allemaal niet geslaagd... en plots kwam iemand op het idee om oude taaien hè, als vertaling te gebruiken... Oude Taille, jippie jippie, was spoedig geboren. Hier een zin, daar een zin. Het rijmde niet allemaal zeer goed. Handdunk heeft het later enigszins gekuikt. Oude Taille, oude Taille. Er was eens een cowboy vol leven, vlucht en vuur. Hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur. En de zon die scheen met zijn nek. En toen zei dus op die bewuste nacht een van de bloembollenkwekers, Eddie... Als jij ons een plezier zou willen doen... en je zingt dit voor de radio één keer... in de uitzending met Frans Wouters... dan krijg je van ons een hele grote fles Bokma. En in die dagen was dit een geschenk van de hemel. En ik beloofde dat ook plechtig om dit uh, proberen te versieren. En ik zei dus tegen Frans Wouters... Uh, wel, ik heb een heel gek lied. En uh, toen zei hij, ja, maar het, het, het, het klinkt helemaal niet. Het is een raar lied is dat, Jippie Jippie, jippie. Hij zei dan nou ja oké, okay, de helft van de fles bokma en je zingt het maar een keer. En toen begon de ellende. Het werd zo'n grote slager, want ergens voelde men dus in Nederland dat dit lied kennelijk niet van Duitse oorsprong was... En men vond het dus zo Amerikaans, vooral door die, die cowboygeschiedenis met de whisky en de dollar, dat het was niet tegen te houden, maar het werd echt verboden. Ik moest daarvoor op de cultuurkamer komen in Den Haag. En eh, namen zal ik niet noemen, maar er zat dus een vrij bekend iemand en die zei tegen mij wel, je maakt Amerikaanse propaganda. En ik begreep die man niet helemaal duidelijk. Ik zei, ja, maar hoe bedoel je? Toen zei hij, ja, eh, eh, jij hebt het altijd maar over... over, over. Dollars en whisky en cowboys. In dat lied de oude Thaï, een vies lied. Dat is echt een duidelijke propagandische strekking wat erin zit. Ik zeg, ja, maar je kunt toch moeilijk cowboy whisky en dollar vertalen in, in koeien en centen en je Ja, na lang en brede grote discussies en zo... Uh, zei deze meneer tegen mij dat het toch beter voor mijn gezondheid was als ik toch maar uh, uh, stopte met zingen van het lied punt 1, punt 2 lid werd van de cultuurkamer en punt 3 als ik dit allemaal niet zou willen doen, ik een werkverbod zou krijgen uh, waar ik dan nog eventueel de keuze zou hebben om een tournee te maken uh, voor uh, de beroemde kraft de beruchte kraft in Duitsland ik heb 14 dagen bedenktijd gevraagd uh, ik ben na die 14 dagen ben ik dus nooit meer teruggegaan, ik ben hier uit Nederland gegaan, dat was dus weg 1943. En dat lied is dus officieel verboden geweest. Merkwaardigerwijze was zelfs Ventura, dat grote orkest, uh, uh, heeft daar een, ook een Franse tekst op genomen. En het heette toen Calaferre, Juppie Juppie, Juppie. Men zong dat dus in, in, in, in Frankrijk, in de oorlog. En ik heb me laten vertellen dat zelfs in Berlijn uh, werd het gezongen op, met de titel Has du Teunen.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 de Moffa kregen op hun donder aan het Russische front in Noord-Afrika, in Italië. Maar de gongslag voor de laatste ronde, die aan Hitler de knockout out moest geven, dat werd de invasie, de geallieerde aanval op moffenbezet West-Europa. Van Duitse kant en dus ook via Radio Hilversum proberen ze ons daar bunzig van te maken. De invasie, dat zouden we niet overleven, een en al ellende. Hier nog eenmaal zo'n walgelijk stukje uit het zogenaamde zondagmiddag van Paulus de Ruiter. Juffrouw Klessenberg, het is zo 22 juni, dan komt de invasie. Is dat nou zeker, meneer Keuvel? Kijk, ik vind het zo gek dat onze bondgenoten het zo vooruit zeggen. Nou ja, kijk eens, ze zijn bang dat ze ons anders niet thuis treffen, juffrouw. <lacht> ja, kijk eens, en dat is natuurlijk niet gezellig. Hoezo? Nou, om de thee en de sigaretten in ontvangst te nemen. En al die schepen met lekker eten die ze meebrengen. Zeg, meneer Keuvel, u vindt het misschien een rare vraag. Maar uh, als alles nou het bleef zoals het is, zouden we dan weer gauw vol op eten krijgen? Hoe bedoelt u, jevrouw? Nou, als Engeland en Amerika naar huis gingen en de oorlog was uit. Nou, Dan had Duitsland gewonnen, jevrouw. Ja, maar dan hoefde er ook niemand meer te sneuvelen. En dan konden de burgers die nog in leven zijn ook blijven leven. Waarom berichten we eigenlijk niet naar Londen dat we liever vrede hebben met NSB'ers dan bevrijd worden als we toch al op het kerkhof liggen? Ja. Is nog werkelijk één mensenleven waard als Engeland de leiding krijgt? Nee, ja. ja nee. Of, uh, of denkt u dat meneer Gerbrandy het zoveel beter kent dan die meneer Musser? Wat heeft meneer Gerbrandy eigenlijk gepresteerd? Nee, uh, nee maar... Ja, maar waarom verlangen we dan nog om die hele leiding nog eens door te maken tot een Engelse overwinning? Dan maar liever vandaag nog vrede en boter onder Duitse leiding dan een familiegraf onder Engelse bescherming. Vindt u zelf niet? Maar ook in Londen was niet iedereen met een Nederlands paspoort zuiver op de graad. Een meneer die later nog een fraaie diplomatieke carrière heeft gemaakt, publiceerde daar een boekwerk, De wedergeboorte van het Koninkrijk, dat erop neerkwam dat na de oorlog de volksvertegenwoordiging gemuilkorf moest worden en dat de regering van onafzetbare ministers de zaken naar eigen goeddunken moest kunnen regelen. Een en ander geschraagd door een machtig militair gezag onder een soort rechtstreeks commando van hare majesteit. Komt dat Grieks-kolonelige idee u bekend voor, dat klopt. Prins Bernard heeft het vorig jaar in 1972 nog eens opgehaald in een interview als ook zijn politieke ideaal, nu. En in Londen liepen tussen 1940 en 1945 heel wat heren in hun uniformtje te flassen op een aanstaand autoritair Nederland. Over Piccadilly loopt een luitenant, een sterretje op zijn kraag en een stokje in zijn hand, dat hij dat kan. na de bevrijding in 1945 van dat Pompidou-achtige Nederland niet veel terecht kwam, heeft niet gelegen aan machthebbers als Romme, de Kwaai, Beel en generaal Kruls met zijn militair gezag. Die hebben er genoeg hun best voor gedaan, maar wel aan het felle verzet van sociaaldemocraten als Koos Voring, Jan van den Tempel, Schermerhorn, Drees en Burger die dat niet, uh, uh, gedoogden. Afijn, we waren vrij, 5 mei 1945 en al vrij gauw begonnen gedeporteerde Nederlanders terug te komen naar huis. De honderdduizenden dwangarbeiders uit de kriegswichtige Duitse fabrieken bijvoorbeeld, waar ze onder de geallieerde bombardementen hun lol wel op hadden gekund. We kwamen allanghandig zonder geld toch goed, na vele dagen zwerven met een beblaarde voet. Nu zijn we in Hulsburg aangeland, nog ver van het dierbarbaderland. Toch hebben wij nog moed, wat ons hier zingen doet. Werd je s morgens wakker mm -hmm. met een lege maag, moest je ook nog werken, het was een grote plaag. En viel je onder het werk in slaap, dan brulde de meester wat een aap. Vooruit weer aan je werk, je bent nog veel te sterk. Maar 42 jongens die zingen het in koor, het zal niet lang meer duren, dan gaan we er vandoor. Al was het eten nog zo goed, al aten wij in overvloed. Toch gaan we weer naar huis. Het is hier lang niet pluis. Ook nog andere Nederlanders keerden uit het oosten terug naar de beschaving. Maar die kwamen uit uitroeringskampen, dus dat waren er niet zoveel meer. Saar en ik zijn aangekomen aan het Muijenpoortstation. Bram zegt Saar.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 dat ik de hele boer verstookt heb, in de hongerwintertijd. Saar en ik toen naar de vrienden, onder het jurken en mijn jas, onze koeien onder kleren, en de nieuwe springmatras. Maar die zeiden: in die winter, toen de honger heeft geknaagd, heeft een tafelboer jouw jurken en de rest van ons gevraagd. Saar en ik naar het Goeysenevi,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 Van mijn landgenoten die nu in 1973 tussen de 28 en 32 jaar oud zijn, heten er, om met kathadreuven te spreken, nogal wat naar hun moeder. Al dragen de mannen officieel wel eens voornamen als Helmut, Waldemar, Wolfgang so enzovoort. Dat hebben ze dan weer van hun vader die ze waarschijnlijk niet kennen. Op 5 en 6 mei 1945 heb ik wel gezien hoe op straat vrouwen werden kaal geknipt, een griezelige vertoning. En op dat gemillimeterde hoofd dan met meni en hakenkruis geverfd een en ander onder massa zang Kale kop, kale kop Met een haken kruis, met een haken kruis Kale kop Die hadden zich, in elk geval volgens hun buurvrouwen, afgegeven met moffersoldaten. Vervolgens deden die buurvrouwen, als ze tenminste niet al te lelijk waren, het verheugd zelf met Canadese, Nederlandse, nou ja, geallieerde militairen, dat mocht. Nou ja, mocht. Nee. Ook daartegen rezen waarschuwend opgeheven vingers. Onder andere in een vrij Nederlands, hoewel militair, cabaret. Zeg meisje, wat mankeert je toch? Je bent jezelf nog zeker nog? Of ben je nu een ander? Zeg meisje, als je landen gaat, dat per se met een soldaat uit verre vreemde landen. Levensnorm, uniform, macht in brand vreemd land, eigen taal, banaal. In dat soldatencabaret onder andere de latere chef amusement van de VARA TV, Joop Simons, de latere Broadway artiesten Edith Eichwald en de als Van Doede later in Parijs bekend geworden toneel en filmspeler Doude van Herwijnen. Over deze merkwaardige stootroep ben ik gaan informeren in Kijkduin, thuis bij de man die u nu hoort zingen en spelen, de toenmalige economie-student, pianist, accordeonist en componist, Norbert Schmelzer, momenteel gepensioneerd minister. Zeg ben je van die ene vriend, ineens niet langer meer gezien, omdat je die te laag vond. De kleur kwam beter uit, op een sergeant of luidtans snuit, zodat je de ander wegzond. Ster op kraag, mag je graag, als ik trouw, dan met jou, burgerman, niks hou. Zeg meisje, jij weet zeker wel, haast altijd zijn ze vrijgezel, Geloof jij dat? Zeg meisje, geloof jij heus dat al die lui geen vrouw of meisje hebben thuis? Laat naar je kijken, meisje, hou van jou, blijf je trouw. Zekere dag, vredesmacht, wel, Marie, Adi, zeg is het niet wat wil dat jij? Onthangt op elke danspartij En thuis gebracht wordt meisje Een man is maar een man, niet waar En elke man doet soms wel raar Hola, pas op, zeg meisje Donkere nacht, iemand lacht Keer op keer, en zoek dan meer Wat daarna? Langs het voren schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn westen bark zerad. Mid een schöne dame wandelen te samen zij aan zeiden. En mijn hart brand als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn Westerborks herenade. Tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de hei. Deze Westerbork, lieve Er is een aangrepend boek, Ondergang, van professor Jacques Presser... De ondertitel is De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom tussen 1940 en 1945. Presser schrijft onder het hoofdstuk Westerbork over twee Amsterdamse Stimungszenger, zingende komieke, zelf ook gevangenen, die optraden in het cabaret van dat griezelige Drentse doorgangskamp naar de gaskamer. Dat waren Johnny en Jones, twee van de 110.000 mensen die via Westerbork door de moffa naar de hel zijn gestuurd. Het waren hun stemmen die u zojuist hoorde in een liedje dat ze daar zelf hadden gemaakt. Over het leven en de dood van deze twee wil ik u wat meer vertellen. Johnny en Jones heetten eigenlijk Max Kannewasser en Nol van Wezel. Ze werkten in 1937 allebei in de Amsterdamse bijenkorf aan het Damrak. Max als verkoper, Nol op kantoor en ze vonden elkaar in hun voorkeur voor gekke swingende liedjes... Nol speelde uitstekend gitaar. Ze gingen samen zingen, het klonk leuk. En ze mochten voor Noppes optreden in het Cabaret der Onbekenden in Amsterdam. Net als heel wat andere jonge mensen met toneelambitie, die later tamelijk of zelfs heel erg populair zijn geworden. Doodloodlamme, la, doodloodlamme, la, doodloodlamme, la doodloodlamme. Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes. Hanneke en Janneke, dat waren dikke vriendjes. And the plumpjes sing up a click-clack-click click, And the rain and sing, gone tick tack, tick Of motors para blue, of motors blue. And the plumpjes sing up a click-clack-click click, And the rain and sing, gone tick tack, tick Of motors para blue of motor sparaply a paraply a battle battle by ba. a paraply a battle battle by ba. a paraply a battle battle a battle the the when i'm walking in the rain come out and see me going in the north around spillway while the wind is blowing And the rain was talking tik-tak-tik. Tick, and I was walking klik-tak-klik. Click, walking in the rain, helemaal alleen. And when it rains the whole day long, then you can hear me sing the song. When I'm walking in the rain, when I'm walking in the rain. Ibo. Uh, we hebben samengewerkt in dat Cabaret de Onbekende. Dat was een instituut ingesteld door Henry Wallig. Allerlei jonge mensen die behoefte hadden om het een en ander op het toneel te gaan doen, konden bij Henry Wallig terecht. Henry Wallig was een enorme vakman. En wat ik me herinner van deze programma's en van zijn samenstellingen, is dat hij bijvoorbeeld een nummer als Johnny and Jones dan ook een heel belangrijke plaats gaf in het programma als pauzenummer of zo, of als finale. Dus toen al, toen ze nog vol, uh, vol, volslagen, onbekend waren, uh, sprongen ze er al helemaal uit. Johnny and Jones are singing Crazy song for you. If you think there is something wrong, swing in the way we do. The flatfoot bluesy and the fly fly. The flatfoot bluesy and the fly fly. The flatfoot bluesy, flat bluesy, flat bluesy, flat bluesy and the fly fly, fly, fly, die, fly, fly, fly, fly, fly. The flatfoot bluesy and the fly fly. The flatfoot bluesy and the fly fly. The flatfoot bluesy and the fly fly, fly, fly, fly, fly, fly, fly. If you feel low down and you don't know what to do. And you want to show down It's the only dance for you The flatfoot pussy and the fly fly The flatfoot pussy and the fly fly The flatfoot pussy and the fly fly fly fly fly fly fly fly fly ah, Ha da da da -da -da. Ah, da da da da da da da Ikzelf kwam daar ook als uh, jeugdige dichterzanger Ik moet 16 of 17 zijn geweest Het gekke is dat uh, wat ik me herinner uh, uh, Heel goed herinner Terug te brengen is tot een refreintje dat wij allemaal zongen. aan het begin of aan het eind, in ieder geval was het een soort herkenningsmelodie van het cabaret der onbekenden. Ga naar het cabaret der onbekenden, geen moed dan jezelf maar in de lenden. Je zingt en dans speelt op de fluit of op de grammofoon, en denkt daarbij geen doet als ik zo schoon, en sla je er niet goed doorheen. Denk dan getroost. Ik ben het niet alleen, Esther Vries junior. Sorry, je zoon, ja. Kijk eens, ik had toen uh, een rubriek tussen 7 en 8. Nou, daar heb ik allerlei nieuwe mensen in gehaald en ik ging ook allerlei uh, dilettantenuitvoeringen uitvoeringen af. Zo kwam ik ook geregeld bij Henry Wallig. En daar vond ik op een gegeven moment twee jongens die zich Johnny en Jones noemden. En die met een gitaar, de Lange, Van wezen Peter die, meen ik. Speelde gitaar en zong mee. En de andere zeer bewegelijk klein ventje, Kammer was dat. Die uh, deed eigenlijk, nou had de leiding. Die uh, schreef zelf. Die vertaalde zelf, die luisterde goed overal en keek wat hij gebruiken kon. En we Jozef gebruikten Jozef, dat, vormden Jozef, dat om voor Jozef, hun twee. Jozef. Yes, yes, yes, haar naam is Josephine, een jaar of 17, ze is haar man heel lief en o zo schoon. Zij heeft een leuke vent, die fluistert voor drie cent. De liefste woorden door de telefoon. Hallo, hallo. O, oh, Jozefine, schoonste mijn dromen. Voor jou laat ik een voetbalwedstrijd staan. Ik heb mijn kostuum zorgvuldig laten stomen. Om zondagmiddag met jou mee te gaan. Ik wil voor jou de wilde bussen temmen. En in mijn hart, daar branden binnenbrand. Jozefine, het is zo, zwaar, we kunnen niet buiten we kunnen niet buiten mijn kar, we kunnen niet buiten Joseph, kar, we kunnen niet buiten mijn kar, we kunnen is buiten mijn kar, we kunnen mijn kar, is turning niet mijn Joseph, Joseph, kunnen niet buiten mijn kar, we kunnen Jozef, buiten mijn ze zongen toen een liedje dat ik zeer geschikt vond voor tussen zeven en acht, dat was uh, Meneer Dinges weet niet wat zing is. Dinges, oh Dinges, Dinges, oh Dinges. Meneer Dinges die is dol op componeren. Hij zit eeuwig met zijn neus in de muziek.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 Op een dag belde aan Dinges deur de wasman Die zei, meneer, er staat muziek op uw manchet. Hou hem hier of stuur hem, Theo, u de masman Maar meneer Dinges antwoordde toen zeer ontzet Man ga ooit mijn trapportaal In mijn huis geen schandaal. Meneer Dinges weet niet wat swing is Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is omdat ze radio kapot is, wat voor de buren nog genad is, weet die dinges niet wat swing of hot is. Meneer Dinges maakte een grote ouverture, met een slotkoor, de finale stond in mal. Toen een klaar was, speelde Pietje van de buren. De compositie dreunde in stijl door zijn bal.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 Weet jij nu nog niet wat chess voor een ding is? Als jij je goed wil amuseren, moet je de Heidi Ho studeren. Meneer Dinges, probeer de swingers. Dinges, oh dinges. En na afloop dinges, ging ik met ze praten en zei dat uh, ze zaten zondag uh, over een week in de rubriek tussen 7 en 8 konden komen. En ik zei, dan krijg je 25 gulden per persoon en je zingt één liedje voor proef. Hm. Waarop kan er was, zo zei, en daar maak je dadelijk de leidinggevende zakenman, ik dacht 50. Ik zeg, uh, lastig, joh, ten eerste heb ik niet meer, ten tweede wil ik niet meer, ten derde krijg je niet meer. Dus 25 gulden nog niks. Je kunt proberen, misschien heb je succes, dan krijg je veel meer. Nou, goed. doen, het, zei, en zo kwamen ze bij mij. De regen tikt tegen de ruiten, de krant die schrijft, de komt nog meer. Ik durf vanavond niet naar buiten, Waar dan weer met een weer, hè, Waar dan weer met een weer. -wee -wee. Ga een beetje Om de graden en nog meer, net zo heet als in de tropen. Waar dan weer met een weer, hè, Waar dan weer een weer. Zoek de zon op, het is zo fijn, moet het net vakantie zijn. Kreeg weer, dat het giet, op de zonnetje, dat is er niet. Wat hebben wij aan zonnestralen, een donkere wolk, een kordel weer. Kijk, kwaai, we volle zalen, wat een weer, wat een weer, wat een weer, wat een weer. Hoor de loor, Het is dadelijk een zeer groot succes geweest. Op elk terrein, zowel op partijen als in theater, zowel in vrije voorstellingen van cabaret, wat ze dan toen cabaret noemen, dit was er iets net tussenin. He, het was geen cabaret, het was geen variété, het was nieuw, volkomen nieuw. Zowel de manier waarop Van Wees op gitaar speelde, als de manier waarop hij met een klein Engels accent, wat ook weer nieuw was. Aan de rand van de Sahara woonde vaak hier aan alle wacharen, ooooh, slangen, dunne, dikke, korte, lange, ooooh, Hij oh, oh. heeft er ook nog mooie tussen, om mijn brandjes mee te blessen. Ah, ah, ah, ah. en dan heeft die hele goeie om de tuin mee te besproeien. Ah, ah, ah, ah. maar de crisis deed hem open om zijn slangen te verkopen. Ah, ah, ah, ah. bij de vakjes lacht u beter en de prijzen gaan van meter. Haile, highly, highly, bij aankoop van 2,50 een kameel cadeau. In Bacht, dat komt de man in iedere handen ratelslang. Halle, halle, hallo. Een tophit in 1939. En dat allemaal gegroeid uit zo'n schuchter in het cabaret der Onbekenden. Nog eens Wim Ibo. Ik vond het een erg uh, leuke instelling. Ik heb uh, gewerkt daar op het Frederiksplein, waar hij oorspronkelijk uh, zijn cabaret der Onbekenden had en later ook in de Hollandse Schouwburg en dat heeft natuurlijk als je daar nu aan denkt wel een beetje uh, griezelige achtergrond. Het lot wil dat ik er nu vlak bij woon en vaak langs die Hollandse Schouwburg loop en uh, je begrijpt wel dat ik dan vaak moet denken aan het, het feit. Niet alleen dat ik daar begonnen ben met zo'n Johnny N. Jones maar dat uh, ...dat deze jongens daar ook weer in teruggekeerd zijn in de Hollandse Schouwburg om gedeporteerd te worden. De Hollandse Schouwburg, voorportaal van de hel. Al geloofde bijna niemand dat hij daar toen zat te wachten op transport naar Westerbork. Er was optimisme, achteraf onbegrijpelijk, dat het allemaal wel zou meevallen... Herhaaldelijk is daar in die gruwelijke dagen massaal een lied van hoop en verwachting gezongen dat in de Hollandse Schouwburg nog nooit eerder had geklonken, maar toen wel. Ik herinner mij dat ik in die tijd ook wel eens langs die schouwburg liep en dat je dat dan zag. Dat je daar de joden voor de ramen zag staan. En ik herinner me dat je dan met een aantal mensen op straat stil stond en met elkaar sprak hoe vreselijk het toch wel was. En dan liep je weer door. Dat is iets wat me wel eens... Uh, uh, benauwd maakt. Hè? Het feit dat dat kon. Je liep weer door, je zei van wat afschuwelijk en je liep weer door. In de loop van 1943 zijn ook Max Kannewasser en Nol van Wezel terechtgekomen. In het Drentse spookstadje Kamp Westerbork. Waar de enige winkel Lawa, oftewel Lagerwarenhuis heette. En het wc-complex met de tonnetjes Het Rode Huis. Kamp Westerbork waar je uitgemergeld en mishandeld werd. Maar waar je toch zo lang mogelijk probeerde te blijven. Want de trein die daar wekelijks vertrok had een nog veel verschrikkelijker eindpunt. Ik zing mijn Westerborksteen. Langs het mijn baantje schijnt een zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerburg herenade. Met een of dame wandelen tezamen zij aan zijde. Jetty Ik heb ze beiden zien aankomen in Westerbork. Max die had zijn vrouwtje bij zich, want die was pas getrouwd. Ik geloof een jaar of zoiets. Nou, toen ze daar aankwamen, toen werden ze natuurlijk ook ingezet voor alle soort baantjes. Eh, stenen kloppen en kolen en ledikanten sjouwen. Dus ze moesten wat je noemt werken, in fabrieken ook werken. En eh, bonen lezen, dat was ook een prachtig baantje. Maar wat deden ze? Ze hadden hun gitaar bij zich. En die gingen bij de jongens, ze waren natuurlijk een heleboel jonge lui. Kinderen eigenlijk nog. En dan gingen ze liedjes zingen, gitaar spelen. Nou, die jongens die waren wild enthousiast. Ze hadden een succes, dat was zoiets geweldigs. Want ik weet ook nog wel dat ze optraden in barakken. En dat was strafbaar, maar het werd toch gedaan door de Hollandse magie. Die stonden te luisteren, die waren dol op die jongens. En ze hebben ook verschillende liedjes gecomponeerd nog in Westerbork op de toestanden en zo. Gewoon weg een droom Met gras en met wormen En een appelenboom De sla en ambijbi Die deden het best Toch heb ik hier meer aan mijn groente -adest. Ook op bloemen ben ik dol Ik had steeds mijn kamer vol Want ik hou van hier Sinten, Ook met rozen ben ik blij maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Ik hou van mooie planten, ik heb een hele rij. Maar de mooiste planten, uit de lava, dat ben jij. Er komen heel veel klanten, die dringen om je heen. Ze komen voor de bloemen, maar ik voor jou alleen. Maar dat met mooie bloemen, dan op de Drentse hei. Maar de de bloem uit de lava, dat ben jij. Maar de de bloem uit de lava, dat ben jij. Ik heb hier in het kamp ook een tuintje gemaakt. Daarvan is iedereen in extase geraakt. Plot kwam er een zandstorm, toen had ik weer pech. Na een half uur waaien, mijn tuintje was weg. Het gaat boven mijn verstand. Waar vandaan komt al dat zand? Want ik hou van hyacinke, ook met rozen ben ik blij. Maar de mooiste bloem uit de lara, dat ben jij. Ik hou van mooie planten. Het verrukkelijke van hen was, ondanks hun afschuwelijke omstandigheden waar ze in leefden, dat ze de humor en de blijmoedigheid hadden en de kracht hadden om al die mensen daar nog zo'n plezier te doen, met al die liedjes. Dat was een enorme troost, daarom het verdriet toen ze weggingen. Want die jongens die verblijden zich al na hun enorme zware dagtaak, dat Johnny en Jones daar nog even in die barakken kwam met die gitaar, en dat ze daar die liedjes allemaal gingen zingen. Dames en heren, ...wacht voor het laatst in het Centraal Station ingestapt, en teruggegaan naar hun werk in de vliegtuigsloperij van Westerbork. Bam, bam, bam, bam, rond, maar we zijn heel gauw met werken klaar. Want we slopen met muziek. Begrijp je? Een groepenleiterkat die vindt het fijn. Om groepenleiter over ons te zijn. De productie gaat in stijgende lijn. Want we slopen met muziek. Bij een braune hofman en kat. Zitten heel vaak in de rat met een moeilijk metaniek, maar wij slopen met muziek. Stuk vast vastgesoldeerd, wordt door ons gedemonteerd. We beheersen de techniek, want wij slopen met muziek. Als wij beginnen te zingen, gaan de schroepen en de bouten swingen. De propellers en de motoren, vallen zomaar uit elkaar als zij ons horen. Wij als braune Hopman en kat, zitten nu niet meer in de ras. Want wij slopen reuze schie, met muziek, met muziek, met muziek. Een keer sprak Brauner en het keek voorspaar snel Jawool, zei Hofman, heus dat weet ik wel Dat komt alleen maar door dat gekke stel Die verlegen, niet, niet moeitie Verstees ze? Maar op een keer deden we niet zo veel Van honderd kilo slecht het tiende deel die dag hadden we pijn in onze keel, want we slopen met muziek. Bij een bruine hopman en kat zitten een heel vaak in de rat met een moeilijk mechaniek, maar wij slopen met muziek. Stuk geroest, vastgesondeerd, wordt door ons gedemonteerd, wij beheersen de techniek, want wij slopen met muziek. Als wij begint te zingen, gaan de schroeven en de bouw te swingen. De propellers en de motoren, die vallen zomaar uit elkaar als zij ons horen. Wij uit Brauner, Hopman en Kap zitten nu niet meer in de rap. Want wij sloopen de ski met muziek, met muziek, met muziek. En de hamers en de tangen wisten wij voor te vervangen door muziek, door muziek, door muziek. Maar eindelijk, na een hele lange poos dat ze gewerkt hadden, is het ons gelukt om een optreden te krijgen van hun. Nou, oh, dat was geweldig. En, die, en iedereen was enthousiast, maar de opperstormvuur Gemme, die, Gemmeke die zei, uh, ze spraken namelijk geen Duits, ze zongen Nederlands. Ze zeiden, ik heb dan liever dat ze slecht Duits spreken dan Nederlands zingen. Wie de wie de wum, wie de wie de wum, wie de wum, in onze gitarre, onze gitarre, wie de wie de wum, wie de wum, man kan met den zönen, vrouwen verwöhnen, wie de wie wum, die Meijers, Müllers, leven und poog, wir rufen Bravo, Johnny und Jones, wie de wie wum, gitaren, onze gitaren... Dat was Duits. Dat was, voor hun, in Westerbork gemaakt... door de befaamde Berlijnse auteur-cabarettist Willy Rosen... zoals zoveel andere Joodse artiesten... bij Hitlers machtoverneming gevlucht uit Duitsland. Maar in 1940 kreeg het noodlot hem en veel anderen... alsnog te pakken in Nederland. In Westerbork bleef Willy Rosen... ...voor de camprevue Revue en voor Johnny and Jones en anderen liedjes schrijven. Op wc-papier, want ander had hij niet. Dit bijvoorbeeld. Als je geen geluk hebt, heeft het leven geen zin. Dan gleber je uit en daar lig je dan. Daarom vraag ik steeds, vrouwen Fortuna blijf me trouw. Afkloppen, afkloppen, blijf me trouw. ...wenn man geen glück hat, dan hat das leven keine zin. Wenn man geen glück hat, dan rutscht man aus en fällt man in. ik bin ich steeds Fortuna bleibt mir treu. Unberufen, unberufen, treu, treu, treu. Nou ja, het heeft een hele tijd geduurd. Er zijn zoveel mogelijk door mensen die hun goed gezind waren gesperd gebleven, maar er kwam toch een dag. Dat ze weg moesten. Ik weet helaas hoe ze aan hun einde zijn gekomen. Uh, de moeder van zijn vrouwtje, dus zijn schoonmoeder van Max. die is naar Bergenbelze gegaan. En die jongens, die schijnen ook in Bergenbelze terecht gekomen te zijn. En ze zijn toen heel ernstig ziek geworden een soort ingewandziekte en zijn uit hun barak gegooid op straat. En die moeder, die is de hele nacht blijven kijken door een kier van de barak wat er met ze zou gebeuren en die heeft ze zien sterven. Nou de volgende dag kwam er een hele grote wagen naar de ene of andere vuilniskar en er werden alle lijken opgehaald die s'nachts daar buiten uh, gestorven waren en daar werden ze allemaal naar de gaskamer werden ze verbrand. Ik zing mijn westerborks herenade Langs het mijn baantje schijnt een zilvermaantje op de heide ik zing mijn westerbalk zien met, met een schone dame wandelen tezamen samen zij aan zijde